Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De grootste boerenorganisatie, LTO, wil na de zomer weer verder praten met landbouwminister Adema. Gisteravond liepen ze weg bij de onderhandelingen over een landbouwakkoord. Vanochtend zei de voorzitter van LTO dat hij later dit jaar wel wil praten over een ander akkoord... Daar ziet minister Adema weinig in. Als je dan definitief de keuze maakt, moet je, moet je daar ook voor staan. Uh, en uh, hoe we verder gaan, weet ik niet. Maar ik vind het niet voor de hand liggend om dit najaar weer met LTO te gaan praten. Net heeft Adema met andere boerorganisaties om tafel gezeten om te kijken hoe het nu verder moet. Er is meer bekend over de man die is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in een Albert Heijn in Den Haag. Gisteren liep hij de winkel binnen en stak een vrouw van 36 dood. De Telegraaf schrijft dat het gaat om een vrijgelaten tbs'er die als levensgevaarlijk bekend staat. Misdaadverslaggever Mick van Wely, weet meer. Het is een man met een ernstig psychiatrisch verleden. Uh, hij is in meerdere landen veroordeeld voor bedreiging en geweldsdelicten. Waaronder uh, op de Antillen, uh, maar ook in Engeland waar hij heen is gegaan en in Nederland. En dan moet je, heb je het over bedreiging, mishandeling. Uh, volgens een eerder advocaat die hem bijna 25 jaar lang heeft bijgestaan... is hij ook veroordeeld voor een levensdelikt. Ja, dan moet je denken aan moord of doodslag. Ja, en dan naar een sport waar veel mensen lekker op gaan... maar die ook veel irritatie oproept. En dan heb ik het hierover. <tok> padel. Het is inmiddels super populair. De padelbanen paddel, schieten als paddenstoelen uit de grond, maar van al die tennisgeluiden worden omwonenden knettergek. Op steeds meer plekken wordt geklaagd over geluidsoverlast. Er lopen zelfs rechtszaken. In Wochnem in Noord-Holland is er ook zo'n padelbaan aangelegd. Deze speler denkt in elk geval niet aan de buurt als hij een balletje slaat. Nee, helemaal niet. Nee, wij zijn gewoon lekker aan het spelen. Het is voornamelijk het geluid ook van dat de bal tegen het raam aan, uh, aankomt. Ik denk dat dat voornamelijk de overlast is. Dat heb je natuurlijk met normaal tennis niet. Vandaag steken de tennisbond, geluidsdeskundigen en juristen de koppen bij elkaar om te bekijken wat ze tegen die overlast kunnen doen. Dan heb ik nog het weer, de zon schijnt flink, in het oosten nog wel wat wolken, het blijft overal droog en het is tussen de 23 en 28 graden. Morgen wat regen en iets frisser dan vandaag.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 Veel luisterplezier. treat you ka We begonnen met Daniel van Elton John, gevolgd door I Will Always Love You van Dolly Parton en de volgende is Three Times a Lady van de Commodores. Out loud. Steuning, depressiesteungroep. Iedere donderdagavond van half acht tot half negen. Een op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen. En heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om een depressie de baas te worden. Een mooie stap is om lid te worden van een steungroep. Een steungroep is precies geen klaaggroep. De sfeer is altijd positief met humor en met respect voor elkaarse situatie. Meer info? Bel of mail naar Rob, ervaringsdeskundige en groepsbegeleider. 06-533-90-328 06-533-90-328 of e-mail naar depressiezandvoort depressiezandvoort gmail.com Wordt iedere houwe houwe platina. Mine is the sun Storm Between Two Lovers van Mary McGregor... gevolgd door Morning Has Broken van Cat Stevens. Een kaartje leggen, troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen... dan kunt u het klavias vast onder de knie krijgen. Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven... en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. Elke woensdag van 1 tot half 4. De locatie... Grote zaal van de blauwe tram. De kosten 250, inclusief koffie of thee met wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk. L. Oudendijk, at .nl, of via 06-338-03-279. 06-338-03-279. ZANG Instrumentaal van de Week. Francis Goya, geboren in 1946, is een Belgische gitarist, componist en muziekproducent. Hij werkte samen met internationale artiesten als Demis Roussos, The de Drie Drukies en Vicky Leanderos. Als soloartiest nam hij meer dan 40 albums op, waarvan de meeste goud of platina behaalden in binnen- en buitenland.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 I don't see When you walk With him down The street Only a fool Breaks his own heart So hard. I have to admit it, even though you hurt me so, girl. I can't forget it. If I'm a man, I'd let you. his own heart Only a fool Breaks his own heart Volgens Only Your Fool van Mighty Sparrow, gevolgd door Ad17 door Janice Ian. Hulp bij belastingaangifte. De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2021 door Pluspunt bent geholpen bij uw belastingaangifte, wordt u automatisch benaderd door dezelfde belastingvrijwilliger voor een afspraak en hoeft u Pluspunt dus niet te bellen. Let op. Aangifte is dit jaar ook weer mogelijk tot mei. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met Pluspunt. Telefoonnummer 023 5717 373. 023 5717 373. Wij vragen voor de hulp bij een belastingaangifte 10 euro per belastingjaar. Be right or wrong, and if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make waren achter en volgers Just When I Need You The Most van Randy Verwarmer. Gevolgd door Make It With You van Brad. Artiest van de dag. Er is er een jaar hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij. Het is weer tijd voor de jarigen. Pauline Huizinga, een Nederlandse televisiepresentatrice, en die is geboren in 1971. Die wordt dus vandaag 52 jaar. Terence Trent D'Arby, een Amerikaanse zanger, geboren in 1962, en die wordt dus 61 jaar vandaag. Sanadra Francesco Maiatea, die zijn carrière begon onder de artiestennaam Terence Trent D'Arby. Is een Amerikaanse zanger en songwriter die bekend verwierp in zijn debuutstudio-album Introducing the Heartline. Het album bevatte de single If You Let Me Stay, Sign Your Name, Dancing Little Sister en de nummer 1-hit Wishing Well. Ik heb gekozen voor Wishing Well. Hier is Terrence Jens RB met Wishing Well. Center.